9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door de onrust over de financiële stabiliteit van Italië... is het aandeel ING vandaag hard onderuit gegaan. ING leverde op de Amsterdamse effectenbeurs meer dan 7 procent in... vanwege zijn grote belangen in Italië. De bank heeft 7,5 miljard euro aan Italiaanse staatsobligaties.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 Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. De schutter van Alfa aan de Rijn die was schizofreen. Je zal het vandaag ongetwijfeld gehoord hebben. Hij heeft twee keer geprobeerd zelfmoord te plegen. Psychiater Bram Bakker die laat zometeen zijn licht schijnen over deze patiënt. Ruben Nicolai en Xandra Broodan, die waren vanavond de gasten in Stormopkomst. Een, een nieuw tv-programma op Nederland 3. Onze eigen Luc Ikink, die ging ze van de boot halen. Maar er ging iets mis. Dat hoor je straks. En Amerika staat aan de rand van een faillissement. President Obama die deed vanmiddag een wanhopige oproep. Nu is het tijd om deze with these issues. If Als niet nu, wanneer? Nou ja, wanhopig. <laughs> Misschien, ja. je kan het zo interpreteren. Maar goed, het gaat niet goed met Amerika. En hoe goed het wel niet gaat, dat hoor je straks van econoom Teunis Brozens... en Amerika-deskundige Frans Vraag. Today's Topics. Maar eerst Today's Topics, waar ging het nou weer over? Aan de keukentafel en online en, uh, ja, in, zin, de file. en in de file. En, Overal uh, eigenlijk, hè? Bij de groenteboer. boer. ik denk. Ja, ik zal het allemaal wanhopig gaan voorlezen. Eerst <lacht> nummer 5, dat is het North sea Jazz Festival. Nou, terwijl uh, in de congo tent de laatste optreid, de Gronen orkester is ja. het North sea Jazz uh, na drie dagen tot het einde gekomen. Heeft u ja. ervan genoten? Ja, Het is... Uh, ja, zo'n schitterende mengelingen. Het is nooit naughty jazz, maar iedereen kon wel qua muziek aan ze trekken hier. En dat vind ik ja, fantastisch. Ja, maar zoals elk verhaal heeft ook deze medaille een keerzijde. Ik vond het erg leuk. Erg leuk. Uh, alleen uh, weinig jazz. Ik heb veel gezien, maar het is geen jazz. Maar ik vind het wel heel erg leuk, hoor. Uh, het is een jazzfestival voor mensen uh, die ook van niet, niet van jazz houden. <laughs> nee, ik vond het erg leuk. Ja, die vond het dus niet leuk. Talk of the Town was natuurlijk Prince. Die trad drie keer op met wisselende recensies. De man die zorgde wel wat voor grote geruchten. Vrijdag kon je er al één horen hier in bnn 2 Winfried van Radio 6, die had er een gehoord hoor, zo'n gerucht. Het is wel een leuk opwindend feitje natuurlijk. Dat kwam net nog de, de chauffeur van Prins naar me toe. Zeggen, hij luistert naar Radio 6. Ook uh, Op Radio Rijnmond hadden ze ook een gerucht. Het leukste gerucht van Noordzee heeft ook met Prins te maken. Gisteravond op weg naar Ahoy zou Prins naar onze zender hebben geluisterd. Ja, die man die luistert naar alles tegelijk. Anyway, conclusies van drie dagen. Leuk festival, maar wel lastig kiezen. En weet je wat ik dan zo jammer vind? Dat de, de, soms tegelijkertijd twee tot drie mensen hartstikke leuk zijn. wat dat betreft moeten ze dat anders organiseren. Ja, laat ze ook eens wat bagger programmeren... en dan komt het helemaal goed met het festival. Dan vier, we blijven in de muziek, tenminste een beetje. Zanger Rines. Zijn nieuwe single is veel besproken op internet... en Zanger Rines ken je onder andere van dit meeste werk. Hé, hey Marloes, we met je onder de douche. Hé, hey, ja, hé, hey, ja ho. Kijk me eens aan, want ik zie jou verstand. Je bent voor mij en nummer één. Nou, en er zijn ook iets twee minder bekende plezierkeken in ieder geval, toch? En toch? Nee, hey Marloes, uh, ja. Elke dag. Hé, hey, dat is mijn voorzien nog eens vol. Want die tv is toch net te dood. Oesel, Poesie, Oesel, Even met haar brief, even het is allemaal hetzelfde. Ja, het is niet heel gevarieerd. Maar thank you God, er is een nieuwe single. En nu al mega populair. So, hit in de wording. en it goes something like this. <laughs> toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter. Eien, ja. <laughs> eien, eien, eien, eien. Deel een stukje met haar rijden eukke, ukke, Dat zou me ah. wel vriendelijk Maar dat geeft niet, want ik pak op haar. Want ik kan het rijden voor elkaar. Zo, wie, wie? Welke meester is dit? zangerinus. Laten we het er uh, nooit meer over hebben. <laughs> nou, van wanstaltige muziek is het maar eigenlijk een heel klein stapje naar Volendam. En daar is iets gevonden <laughs> tussen de vis. Wij zijn vanochtend gebeld door medewerkers van een visverwerkingsbedrijf uit Volendam die vanochtend 200 kilogram cocaïne hebben gevonden tussen een lading vis. Cocaïne in dan hoe is het mogelijk, hè? Nou, neem ik aan dat er heel nauwgezet wordt bijgehouden bij zo'n visverwerker... waar welke vis vandaan komt. Dus jullie weten waar de vis vandaan komt. Ja, vis komt uit de zee. Nou, daar doen we dus nog onderzoek naar. Goed, dan nummer twee. Groot nieuws op die plekken. Even serieus natuurlijk. Tristan van der Vlis heeft volgens de politie de schietpartij... in de Ridderhof en Alvan de Rijn voorbereid. Het incident begon zaterdag 9 april en duurde zo'n drie minuten. Hij had nooit een wapenvergunning mogen krijgen, zegt de politie. In 2008 is bij de beoordeling van de verlofaanvraag... voor een wapenvergunning van Van der Vee... deze bij de politie Hollands Midden aanwezige informatie... niet betrokken bij de aanvraag van Van der Vee... Of de relevante informatie is door de infodesk niet verstrekt aan de behandelaar... of de behandelaar heeft de informatie over het hoofd gezien. Volgens de politie was Tristan van der Vlis ook schizofreen. Hij deed eerder twee pogingen tot zelfmoord. Door de stoornis schizofrenie had Van der Vee ernstige psychotische belevingen. Dat maakte hem depressief. En daardoor ontwikkelde hij steeds sterkere denkbeelden over zelfmoord... Uit de beschikbare informatie wordt duidelijk dat zijn psychotische belevingswereld voor hem ondraaglijk was geworden. Ja, bij de schietpartij in Alfa aan de Rijn kwamen zes mensen en Tristan zelf om het leven. En dan tot slot nog nummer 1. Ja, nou, soms zijn er uh, mensen in het nieuws waar ik zelf dan echt een heleboel in herken... Johnny Hogeland. Uh, ja, zoals hij weer op de fiets stappen naar nou, die val in de prikkeldraad. Ik had het echt exact zo gedaan. Even een korte samenvatting van de etappe. We zijn bijna boven. Is het Hogeland of is het Veucler? Is het is uh, Veucler. Bergklassement. Oh, val! Oh, oh! Dit ziet er niet goed uit. Kijk eens wat hij gaat doen. Ja, goed zo Hogeland. Heeft drie meter te pakken. En daarmee heeft Johnny Hogeland bolletjesstrui voor het grijpen. Hij moet op zijn fiets blijven zitten. moet geen gekke dingen doen. Ja, dit is de Tour. Wat kan er nou gebeuren, joh? Een auto! Nee! Nee, dit geloof je toch niet? Dit kan niet waar zijn. Nog oh. nooit vertoond. Wat... Oh, kijk nou toch ja. hier wat hier gebeurt. Die auto moet om die boom. Oh, oh, oh, oh. Oh, <laughs> oh, oh. oh, oh. Echt heel erg wat er gebeurde. Eh, wat er gebeurde was dat Johnny Hoogland door de val van Fletcher, die werd aangereden door een auto, ook viel. Oh, wat is die gehavend? Och, kijk eens. Oh oh oh oh oh. oh, oh, oh, oh, oh. En omdat ze behoorlijk hard reden, beukte Fletcher tegen Hoogland aan. En die werd gecatapulteerd. en als een stuk vlees de gehaktmode zo tegen het prikkeldraad geslingerd. Handigers met korting. Oh. I'm the Dat. Luc heeft zich voorgenomen om elke dag een stukje van dit meesterwerk... of andere meesterwerken van dezelfde ja. artiest erin te fietsen. Klopt, klopt. Uiteindelijk kwam Johnny met een enorme achterstand binnen... maar hij pakte wel de bolletjes draai. En vandaag was het natuurlijk napraten. En Hen hechten ook 33 in totaal in Been en Bil. De organisatie heeft excuses gemaakt en die zijn door Johnny geaccepteerd. Vandaag staat hij weer op de fiets voor een training... en morgen start hij zeker, zegt hij. En in Zeeland vinden ze dit van hun streekgenoot. De beste van een strookje. Ja. Ik vind dat zoiets eh... nee? dat we kunnen eigenlijk aan de toer. Ik me vast... Voel ik het, of voel ik het? Ikzelf ik en de prekkel weet vliegen. je van Zeeland ben uit de van wat je hebt? Oké, van deur heen. Zomaar niet stop. Eigenlijk had hij nodig. Hij is liever niet stop. Feit Bosels heeft er hij dat. Ja, mooi, denk ik. <laughs> en uh, dat was het voor vandaag. <laughs> Tot morgen weer. Dag Luc, ik zal je missen. Tot morgen. Ja. Ja, nou ja, Johnny Hogeland. dus gisteren in het prikkeldraad. Um, in BNN Today duiken we iedere avond naar aanleiding van de nieuwsgebeurtenis de geschiedenisboeken in. En daarom vragen wij ons af wie heeft in godsnaam ooit het prikkeldraad uitgevonden. Wouter Prijzel is directeur van de Nederlandse Orde van Uitvinders. Wouter, goedenavond. Dag, goedenavond. Wie heeft het uitgevonden? Dat was Joseph Glidden uit Amerika in uh, 1873. Aha, en hoe deed hij dat? Hoe kwam hij erop? Ja, zoals dat eigenlijk heel vaak gebeurt. Uh, hij was op een, uh, op een beurs. Hij was agrariër. Uh, op een beurs. Daar probeerden ze allerlei informatie op te pikken. En hij zag daar op een gegeven moment een uitvinding van uh, helemaal anders staan. Van een de meneer uh, Rose, Henry Rose. Die had allemaal palen voorzien van uh, scherpe uitsteeksels. Maar al die palen moesten wel individueel in de grond uh, geslagen worden. En op dat moment, zoals dat vaak met uitvindingen gebeurt, tak, fractie van een seconde, dacht hij van ja, hou eens even. We gaan geen palen gebruiken. We pakken een draad en op die draad zetten we bijvoorbeeld om de 10 centimeter, een stekel vast. En uh, ja, dat spaart verschrikkelijk veel uh, moeite. En dat is gebeurd. En daar heeft hij dat ook trooi op gekregen. En dat is een waanzinnig succes geworden. Het is uh, een van de ja. eerste miljonairs van Amerika daardoor geworden. Hij is daar godsgruwelijk rijk mee geworden. Ja. En, want dat was natuurlijk in de tijd uh, van het, het, nou ja, het, het, het, het richting westen trekken nog steeds wel. En, ja, het einde van de Amerikaanse burgeroorlog. Iedereen uh, die moest zijn, zijn landje uh, ja. afbakenen. Dat kan je doen met stenen en met hekken. Maar dat duurt allemaal verschrikkelijk lang. En iedereen had haast. Want uh, als zij het niet afbakenden, mm -hmm. dan deed de buurman het wel. Dus dat kwam echt fantastisch goed uit. En nou, nou is hij niet de enige die zegt dat hij het prikkeldraad heeft uitgevonden? Nee, dat is leuk. Wat dat betreft is het hartstikke actueel. Ook al is het zo lang geleden. We hebben nu... Uh, die, die, die zaakjes tussen uh, Apple en, en Samsung. En ja, toen was het al uh, tussen de jongens Want hij had een, een andere meneer, dat was Jacob uh, Heisch. En uh, ja, die zei uh, toen hij daar opeens geld mee ging verdienen, ja, jouw Dat heb ik ook al uitgevonden. Nou, net zoals het nu gaat, ze komen bij de rechter, worden advocaten bijgehaald. Uh, ja, uiteindelijk heeft toch uh, Glidden uh, gelijk gekregen na drie jaar procederen. En uh, ja, die is met de buit ervan tussen gegaan. En als je literatuur goed uh, bestudeert, dan zie je dat dat toch niet alleen door dat proces komt... maar ook omdat hij naast uh, de uitvinding, dus de uitvinder, ook nog uh, een hele commerciële vent was. En, en meteen allerlei strategische allianties is aangegaan met mm -hmm. mensen die dat prikkeldraad van hem snel in die markt konden zetten. En daar bleef die Jacob Heisch uh, volledig achter. Yeah. Uh, dus ja, dat ging gewoon dubbel verkeerd voor die meneer en uh, ja, voor meneer Glidden uh, ging het dubbel goed. En waarom heet het niet iets met Gliddendraad dan? Waarom zit het niet ja, in zijn naam? Dat is altijd weer een keuze. Ga je je naam eraan koppelen, ja of nee? Ik denk dat dat uh, uh, niet gebeurd is. Ook omdat het uh, wel de Devil's Rope werd genoemd in die tijd. Het touw van de duivel. Omdat de, uh, het vee verschrikkelijke verwondingen ervan uh, heeft opgelopen in de beginfase. En toen, toen dacht hij, daar wil ik liever mijn naam aan... niet aan verbinden. Nee, precies. <küm> dat is niet verstandig. En uh, ja, nu is het toch... Uh, Iets uh, milder geworden. Er kunnen nog hele nare dingen gebeuren. zoals we gisteren en vandaag gezien ja. hebben. Uh, maar het is niet zo dat het echt. Uh, uh, hele ernstige dingen zijn. waarbij mensen meteen uh, afgevoerd moeten worden. En, en nooit meer iets kunnen doen. Gelukkig. Jozef Glidden, dus dat was het. in 1873, de uitvinder van Prikkeldraad. Dankjewel, Walter. Prezo. Ja, graag gedaan, Dag. Dag. BNN Today stormopkomst met uh, Ruben, Nicolai en Xanderen Brood... wordt nu uitgezonden op Nederland 3. En Luc Iekink, uh, ja, onze Luc King natuurlijk die net Topics deed... die uh, wilde ze ophalen van de boot. Hoe dat ging hoor je over een paar minuten. PVVR Martin Bosma. Het is hem gelukt. Eén op de drie nummers op Radio 2 moet Nederlandstalig zijn. Nou, wij van Radio 1 denken, nou, wij willen onze collega's op Radio 2 wel even helpen. Um, dus bedachten wij bij BNN Today hashtag Nederlandstalig. Nederlandse muzikanten die vertalen hier hun eigen nummer van het Engels naar het Nederlands. En die spelen ze dan hier live bij ons in de studio. Vorige week um, waren hier de Handsome Poets te gast. Zij vertaalden hun nummer Dance, the war is over. En dat klonk zo. Als ik mijn oom. Een start ik de dans, kijk rond en schreeuw het uit. Ook nog te zien trouwens op onze site bnntoday.nl. Maar vanavond is hier zanger en pianist Ruben Heijn. Ruben, goedenavond. Hallo. We hoorden je vorige uur ook al even uh, met je nieuwe single. Um, maar nu dan zometeen Elephant. Je ja. hit single, maar dan dus in het Nederlands. In het Nederlands, ja. En dat was nog een hele bevalling, geloof ik. Ja, ik, ik vond het niet makkelijk. Nee. En uh, ik, <laughs> ik geloof dat er een reden is waarom we dit in het Engels geschreven <laughs> hebben. Is het makkelijker dan, een nummer in het Engels? Nou, misschien is het meer dat ik gewoon... Het ligt mij lekkerder qua zingen, zeg maar. Ik vind Nederlands niet een hele lekkere taal om iets te zingen. Maar het is misschien ook wat ik gewend ben... omdat ik ook veel Engelstalige muziek luister. Van maar nou vond ik wat je net hoorde van, de, van de Hans Poots... een beetje Frank boeien achtig in die, in die richting. Waar, ja. wat, wat wordt het bij jou? Ik moet zeggen trouwens, want uh, ik vond het wel goed hoor, wat ze deden net. Ik vond het geweldig. Ja, ja, ja, ik ook. Ja, zeker. Um, bij mij wordt... <laughs> ik ben bang dat het een soort combi wordt van... Uh, uh, wat ja, zei ik? Dag, ja, van Jeroen van de Boom meets Kinderen voor Kinderen meets Bluff. <laughs> dus iets waar je... Dus, dat is eigenlijk, iets uh, waar wij altijd al op laten te wachten. Ja, alle clichés, maar dan dat je er geen reet van begrijpt. En dan dat, dat is het En dan met een gooise tongval die ik dan blijkbaar georven heb. Want in het Engels hoor je dat niet. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Curieus, en ja. uh, voordat we ga, gaan luisteren, eerst even. Je hebt vrijdag stond je op Noord-Sea Jazz. Ja, ja, dat ja, ja. was een. een, een dat door... was allemaal in het Engels. Dat was allemaal in het ja. Engels, ja, geen woord in het Engels. Maar dat ging, ging fantastisch. Ja, dat was leuk. Het was heel leuk. Het was uh, vol en uh, uh, de, de, de, nou ja, de droom kwam uit eigenlijk. Hè, om even een, weer een cliché te noemen. Maar dat is toch wel een beetje zo. Want voor mij is dat toch een beetje thuiskomen, North Sea. Want mm -hmm. ik kom er al heel lang als bezoeker in de laatste paar jaar ook wel als speler. Om te spelen, maar dan niet onder mijn eigen naam. En nu stond in één keer mijn eigen naam in het programma boekje. Dat is best toer. Dat is onwijs hoor. Ja. Daar ben ik heel erg trots op. Dus dat, is, uh, dat was heel erg leuk. Maar nu dan in de BNN d studio... Ja. En het heet niet olifanten, dat zou je denken. Nee, ik heb er gekozen <lacht> voor... De, ja, ik, ben, ik begin nu toch <lacht> een tikkeltje nerveus te worden Hoe? <lacht> dus uh, als er iets misgaat, jongens, mensen die luisteren... Ik, dit oh. doe ik ook niet vaak. Maar, nee. Uh, nee, het wordt de olifant, of olifant, want dat bekt wat lekkerder. En je leest dit van een of andere pizza Oh Ja, doors, ja ik, zo, heb, ik heb het, het vanmiddag... Ik had, want in het weekend waren we dus het hele weekend op noord en, en toen had ik niet zoveel tijd, dus ik heb het vandaag... Uh, uh, op een... want we hebben bij een wegrestaurant hier in de buurt hebben we even wat gegeten. Uh, en toen heb ik het op een, uh, ja, op een soort ja, pizza-karton heb ik het geschreven. En dat ligt dus voor je sms. Pizzadoos <laughs> aan naar Radio 1. En dan win je Rubenheim. Dan win je, dat, nee, dan win je dit. Dan, oh, dan, win je, dan win je dat. Dan win je de tekst. Uh, ja. nou Als iemand daar, die, graag de, deze tekst wil, laat me even weten voor Twitter en dan stuur het op. Ja, waarom niet? het wordt het geld waard. Ja... <laughs> Ruben Heijn met olifant. Oké, okay, gaan we. One, two, one, two, three, four. De olifant ging door een gat in het wal. Niet zo zijn om te doen alsof dus er niets aan de hand was, dat was er wel. Ze draaiden zich weg en niemand die sprak over het Chinese servies en de ruit die toen brak slechts stilte, en niets dan dat. Knepste creëren, maar nu de neus op het feit: Dat is een olifants doel. Oh, wat een vergissing. Dat ons eigen hart, de regels, de regels buurt breekt. Die olifant komt heus terug, en je kan er dan echt niet meer omheen. Zoals we eerder probeerden. Als je niet met de waarheid kan leven, dan haalt de olifant het niet voor Een olifant sterft alleen. Een olifant sterft alleen. na onthouden Al die dingen die wij willen doen Vergeet maar Zo'n suftineetje Ik weet dat ik met jou Alle tafels Wil vernielen Ik wil dansen Als een olifant Met hart en ziel en ik wil alles kapot Dat ik ooit voor mijn plek aanzag Zo zweten. Ja. Ik ja ging ik de mist in. Ja, wat ging er mis? Nou, ik, ik ging over... Ik, de olifant ging... Door, de, de bedoeling was... De olifant ging door een gat in de wand. Maar ik was nog een beetje in de war met het Engels. Dus toen zei ik... De olifant ging door een gat in de wal. Maar eigenlijk ruimde dat dan weer. Later kwam het toch weer beter uit. Dus ik ga er nog een beetje aan sleutelen. En dan thuis... dan uh... Maar je hebt inderdaad een beetje dat goosje in één keer. Ja, hè? Curieus. Ja. Ja. <laughs> maar ik kom daar ook helemaal niet vandaan. Nee, nou, dat is helemaal nee. raar want uit Groningen en dan uh... nee uh, nee uh, Nijmegen in die buurt. Maar je vond je vindt het echt moeilijk dat in het Nederlands. Dat Ja, dat, ik vind het wel moeilijk. Ik heb het, moeilijk. Keer, ik heb het één keer ik heb het keer eerder gedaan met, met op een plaat van Benjamin Herman. Uh, en dat was een liedje van Michel Mengelberg. en dat was wel heel leuk, maar ook dat was heel moeilijk vond ik. Al die ges en de k en dan, nee. lelijke taal? Nederlands? Uh, nou, dat zeg ik nou ook weer niet. Ja. Moeilijke taal. Moeilijke hè. taal. Ik vond het mooi. En okay. ik moet nog even zeggen, uh, wanneer is het? Morgen dan staat hij op bnntoday.nl We moeten nog even knippen en plakken dit filmpje. is <laughs> een heel professioneel filmpje van geschoten. En um, de, de hashtag Nederlandstalig van vorige week... die staat wel online. Dat was natuurlijk Handsome Poets met Dans De Strijd Is Over. Ruben Heijn, dankjewel. Dankjewel. je mag naar huis. Of hey, moet je nog meer doen? Uh, nee, nu ga ik naar huis. Oké, okay, dankjewel. je <laughs> Leuk dat je ja. was. Dit is Radio 1. BNN Today. Elke maandag kan je op Nederland 3 kijken naar Stormopkomst. Een nieuw programma waarin twee bekende Nederlanders... tot elkaar veroordeeld zijn op een boot. Nou, midden op de Waddenzee dan komen ze droog te liggen... en maken ze samen eb en vloed door. Deze week Ruben Nicolai en Xandra Brood. En Luc Ikinck, die wachten ze op. Ruben Nicolai is presentator bij BNN. Bekend natuurlijk van de lama's en van de allerslechtste chauffeur. Alexandra Brood was de vrouw van de vandaag tien jaar geleden overleden, Herman Brood. Ik kon ze niet ophalen met mijn eigen bootje, want het werd te snel app, en dus wachtte ik ze op aan de wal. Hallo, goedendag. We hebben een teurings gekregen, dus we mogen niet meer zo hard zitten. Ja, ik hoor het wel Hallo. Bonjour. Hey. Nou, welkom terug, beiden. <laughs> Hartelijk dank. Ja. Ja. We leven nog. Hoe uh, ja, simpele vraag, hoe was het? Ja, ik vond het ontzettend leuk. Ik heb ja. vreselijk gelachen. Ik en ook. we hebben veel van de natuur. Uh... We zijn uh, van stadsmensen toch wel ja. natuurmensen geworden. Maar ik denk dat de mensen ook heel veel van ons leren dat... over die natuur. Nou, die zeehonden die kunnen nog wel een, ja, wat leren Ja, nee, maar, maar. daarom. Ik had wel een beetje, toen ik dacht van, oh jee, Ruben en Xander op één boot... Dat, dat, dat, en echt midden in de natuur, dat matcht totaal niet. Dat kan niet. Want? Jij dacht? Ja, ik dacht, die, ja, ik dacht die, die, gaan, die gaan auto's missen en weet ik veel wat, gewoon stadsdingen en zo. Nee. Maar hebben jullie niet gehad. Nee hoor, we hebben ook zelfs nog niet eens op onze telefoon gekeken nu. Nee, nou, ik net. Echt, okay. net. Net. echt een seconde geleden. En hoeveel gemiste oproepen? Niet één. Oh. Ja. Oh, dat is weer Niemand heeft mij gebeld. Dat is jammer dan. En hoe was de klik tussen jullie? Ja. ja, nou, we, ja, eigenlijk niet. Totaal niet. Nee, dus het viel ook steeds stil. Het viel stil, we hebben ruzie gemaakt. Nee, dat was uh, fantastisch. Ja, ja we heel dat, erg leuk. Ik moet eerlijk wel zeggen, ik had dat van tevoren ook wel gedacht. Ja? Toen ik hoorde droogvallen met Xander en boot, toen dacht ik... Ja. Droogvallen met Xanderenboot? Dat ga ik doen. maar wat was dan, uh, waarom, waarom klikt het zo goed als jullie? Ja. Ja, ik weet het niet. Waarom? Ja. als je Ja, same kind of people. Hetzelfde, ja. hetzelfde soort mensen denk ik een beetje. Dan, eh, heb ja, ook, je ook snel op, dat je... toch wel relaxen, zo, ja, en zo. Uh, gewoon ontspannen. Ja, ja, een beetje rommelen. Ja. Vreselijk goed koken kunnen we allebei. Ja, oh. dat, wat, wat, wat doe je op zo'n boot de hele dag? Je zit daar dan? Nou ja, dan, is dan neem ik aan twee uur even een beetje wennen, een beetje zee onderstaren en dan. En dan? Ga en dan, uh, dan ga je koken. Nou, dan neem je eerst een wijntje. Ja, eerst een wijntje. Eerst een, en dan nog een wijntje. Ja, en dan nog een wijntje. En dan denk je, wat gaan we eten? We gaan eerst alle kastjes hebben bekeken. Ja, en dan neem je weer een wijntje. Ja, een wijntje. En, <laughs> en dan denk je, wat zit er toch ineens in die andere Fries, de, Fries ja. kist? Nou, en dan zaten twee vissen in met Prosecco erop. Precies. Dus en een je... wodkafles, maar die hebben we niet opgedronken. Nee? Nee, nee waarom niet? Ja, ja, we hadden genoeg. Ja, okay. We hadden genoeg gehad. En lekker gekookt hoor, ik. Ja, heel lekker. We hadden een hele grote vis. Nou, maar hadden... gevuld met uitjes en knoflook en bosuitjes. Ja, het maar was in echt folie. culinaire En een beetje rijst en nog een beetje gebakken groenten. Ja. Helemaal lekker. Ja, de tijd natuurlijk ook maar het ging ook helemaal goed. Ja. Het, ja, het was echt heel lekker. Zij waren ook heel jaloers. Tot en met het koffiezetten vanochtend ging goed. Wat op een ja. heel uh, en, uh, interessant ook, apparaatje vanochtend was. vanochtend een lekker eitje gebakken met Eitjes kaas. Het is een soort vakantie, hebben jullie ervan gemaakt bijna? Nou, dat was het echt. Ja, dat dus moet ook. Een mini-vakantie. Een heerlijke douche. Yeah. Oh, hij is koud douchen. <laughs> dat, een beetje... dat vonden we niet zo leuk. Nee. Dat, dat koude koud douche was niet zo leuk. Nee, nee dat was niet helemaal... Uh... Op een gegeven moment werd het gisteren natuurlijk nacht. Nat. Je moet toch een keer in bed. Wie ging als eerste? Ik. Waarom? Was je moe? Klaar? mee? Ja, ik had een beetje koud. Ik denk, ja, ik kan nog heel lang niet. Maar volgens mij is het even genoeg. Maar toen heb ik wel enorm gelachen, want ik hoorde hem de constant. Hij bleef doorlullen. En, en nou, dat was heel erg grappig. Dus ik moest wel. Ja, ik vond het wel heel grappig. En dan ben ik nog even uit geweest, omdat hij een zeehond zag. Maar toen ik kwam was een zeehond weg. Ja, ja, want jij hebt hem geroepen, hoorde ik. Phew, Dat deed hij. Ja. En toen deed ik dat terug. En toen kwam hij langs. Nou, dat was zo'n huilen, was dat zo'n jonkie? Dat is zo DC, ja. ja. ja ik ben, mijn maritieme kennis is enigszins gelimiteerd. Maar <lacht> ja, dat, uh, dat schijnt een huiler te zijn geweest. Ja. Ja. En, en, en, uh, en die kwam langs om even een kijkje te nemen en toen ging hij nou, er. De... We hoorden hem eerst wel en toen dacht ik, ja, voordat hij hier is, dat, die komt vast in. Ik ga toch slapen nu. Ja. Ja. Ja, ik dacht, die zoekt zijn moeder. Ik doe zo goed dat geluid naar, dat hij denkt, ja daar zit hij. Daar zit mijn moeder op, op de, de boot. boot. Huh? Heeft ze een broek aan? <laughs> Hè? Wat krijgen we nou? Mam, kom eraf. Gewoon rollen in het water. Ik denk dat het zo is. Ja, ja, maar je wilde er ook afbuinen. Ik wou er bijna inspringen om op te tillen. Hebben jullie nog wat gelopen eigenlijk? Ja, nou. Ja. Zeker. Heel wat. Maar echte wandelaars zijn we ook. Ja, ja, ja. Heel wat gelopen. En een mooi moment was, hoorde ik, een ode aan Herman gedaan. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, we hebben wel leuk een boodschap op de ballon geschreven. En toen dachten we, nou moet hij Nou, helemaal met... Eerst hadden we het ja. gewoon een verkeerde dingetje maakten we aan. Ja, eerst... Hebben we het toch nog eens goed doorgelezen. Ja. Dat moesten dus ze anders nou, Dat hebben we het helemaal aangemaakt. Helemaal goed. Denk ik, nou, hij kan nu, hij kan nu. En toen ging hij dus wel de boot af. En boep ja. het water in hem. Ja, het was meteen... Ja, en toen een... hebben we, dachten we, misschien is er nog één. En ja, er was er nog één. Nou, eigenlijk hetzelfde verhaal. Precies hetzelfde, ja. Maar toch zagen ze, s'nachts ze toch nog daar ineens vliegen, hè? Onwaarschijnlijk. Wonderlijk, dus hè? He? Wel wonderlijk. Ze zijn kennelijk opgestaan. Ja, toch, ineens waren op. ze er weer. Ja. En eentje deed alsof die de maan was. Ja, ja, een ja. heel groot werd die toen. Ja, hij verlichtte ja. echt een heel stuk. Heel mooi. Ja. Ik kan me wel enigszins voorstellen dat jullie je mond niet hebben dichtgehouden, die 24 uur. Ja. Mooiste moment? Uh, nu zijn ze stil, dat is mooi. Ja. Het mooiste moment. Ja, het was zoveel veel mooie momenten. Ja, het was gewoon meteen, het was meteen ontspannen, en relaxen en, uh, en gezellig. Dus ja, ik, ik was ja, daar ik gewoon vond heel blij mee. En ik vond ik wel heel erg grappig. Ja, dat was En ik, maar vond ook de ook dat ik ook. Die komen met de de die pakkelijke. Ja. Dat was ongeveer <laughs> in het zand zat. Die zakt er gewoon natuurlijk dat wat in. Yeah, ja, hij denkt, het. lekker zit het. <laughs> ja. Uiteindelijk zaten we in een soort baarpositie. Heel relaxed op een kruk die helemaal in het zand is gezakt. Ja. Ik vermoed dat het heel gezellig en heel erg veel lachen is geweest. Absoluut. Ja, dank ja. jullie wel. Okay. Uh, jij ook bedankt. Dag luisteraars. En we zijn er even. Heel plotseling waren ze eruit. Ja, het is uh, half tien geweest. Tijd voor het nieuws. Hier is Christian Bonenbak. Radio 1. Het NOS-journaal. In Rusland hebben 13 neo lange gevangenisstraffen gekregen voor 27 racistische moorden. Vijf verdachten werden tot levenslang veroordeeld, de rest kreeg straffen tussen de 10 en 23 jaar. De groep had het gemunt op immigranten uit de Kaukasus en Centraal-Azië. Tijdens de rechtszaak zongen de verdachten antisemitische en nazi-liederen. Bij de explosie van vanochtend op de belangrijkste marinebasis in Cyprus is de hoogste chef van de marine omgekomen. Onder de twaalf doden is ook de commandant van de legerbasis. Bij de explosie in een munitiedepot vielen verder 62 gewonden. Ook de grootste energiecentrale van Cyprus raakte beschadigd. Het afluister- en omkoopschandaal in de Britse krantenwereld lijkt zich uit te breiden. De kwaliteitskrant The Sunday Times zou toegang hebben gehad... tot de belasting- en bankgegevens van oud-premier Brown... toen hij nog minister van Financiën was. Mogelijk had de krant ook toegang tot medische informatie over zijn zieke zoon. En de Russische wielrenner Alexander Kolobnev is in de Tour de France positief getest op doping. De renner voor Katyusha is betrapt op het gebruik van een vochtafdrijvend middel dat dopinggebruik kan maskeren. Het is het eerste dopinggeval in de Tour van dit jaar. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. VNN Today. Tristan van der Vlis dan. Die leed aan schizofrenie en hij had nooit een wapenvergunning mogen krijgen. Dat was de belangrijkste conclusie vandaag van het politieonderzoek... naar het schietdrama in Alphen aan de Rijn. Vanmorgen op een persconferentie werden de resultaten gepresenteerd. En het antwoord op de vraag waarom kon de politie niet geven. Maar de politie had wel grondig onderzoek gedaan naar de psyche van Tristan. En uh, kwam tot schrikbarende conclusies. Luister even mee. Hij hoorde stemmen van overleden mensen.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 In 2004, in 2005 en in 2006. En dit duidt op periodes van suïcidaliteit. In 2008 zijn er twee daadwerkelijke pogingen van zelfdoding geweest. Ja, dat gaat dus over Tristan van der Vlis. We praten erover door met psychiater Bram Bakker. Bram, goedenavond. Goedenavond. Ja, als je dit allemaal hoort, hè, alles bij elkaar... dan hoef je volgens mij geen psychiater te zijn om te denken... nou, die jongen is uh, behoorlijk gestoord. Ja, heel ernstig ziek, ja. En was dat jouw, meteen ook jouw conclusie? Nou, die verdenking was er van meet af aan. Uh, Alvresner lekte de medicatie uit die hij gebruikt zou hebben. En dat was nog een extra uh, aanwijzing in die richting. En dat en, was? Nagebruikte antipsychotische medicijnen. Of die had hij moeten gebruiken. Ik weet niet of hij die gebruikte. Mm -hmm. Zijn leeftijd, uh, nou ja, teruggetrokken gedrag. Uh, niet hebben van werk, weinig vrienden. Blower. Dat zit, zit er vaak bij, helaas. Maar al deze, um, deze kenmerken... Um, dat, dat hij bijvoorbeeld stemmen hoorde, was al vanaf zijn veertiende. Uh, in 2006 heeft hij een, keer een afscheidsbrief geschreven. Al die dingen die je net opnoemt. Dan vraag je je af, waarom heeft er nooit iemand aan de bel getrokken? Nou, dat weten we helemaal niet of er iemand aan de bel heeft getrokken. Het probleem is dat... Uh... Dit type patiënt is wat zichzelf niet als ziek beschouwt. En ook al ziet de hele omgeving dat het mis is. Zij voelen en uh, zien dat zelf meestal niet zo. En dat betekent dat je eigenlijk maar één ingang hebt. En dat is die van de dwang. Dus je moet op een of andere manier die jongens in een kader binnenhalen. En dan heb je een rechter bij nodig. En dat valt allemaal niet mee in Nederland. En, ja. Uh, ja, want hij is één keer gedwongen opgenomen geweest. Dat was, um, dat was na het schrij schrijven van die afscheidsbrief. Toen hebben ze ouders hem laten opnemen in 2006. Ja, dat is waarschijnlijk... een. In bewaringstelling geweest is dus een acute gedwongen opname. Nou, dat gaat nog relatief makkelijk. Maar als er geen sprake is van acuut gevaar, maar gevaar op wat langere termijn... dan moet je in Nederland op, uh, aanvragen een voorlopige machtiging, zoals dat heet. En dat betekent een ingewikkelde procedure met een onafhankelijk psychiater. Een rechter die dat komt beoordelen. En dan pas heb je de mogelijkheid om iemand op te nemen. Uh, dat gaat vrij zeker om honderden mensen in Nederland waar dat goed voor zou zijn. He, als psychiater zeg ik dat. Ja. Uh, en ja, de mogelijkheden worden ons veelal ontnomen, dus, dus gebeurt het niet. En... Hoe bedoel je, de mogelijkheden worden ons ontnomen? Nou, het is ontzettend moeilijk om mensen gedwongen opgenomen te krijgen... die aan schizofrenie leiden. Dat is een bekend probleem voor, voor, voor nou ja, vrijwel alle hulpverleners... Ja. die met dit soort mensen werken. Ook zeer frustrerend voor mensen in de omgeving. Die ouders die wijken niet af van andere ouders met mensen... Ja. ja, want hij, in 2008 heeft hij twee zelfmoordpogingen gedaan. En toen is hij niet gedwongen opgenomen geweest. Dat klinkt in mijn oren echt heel erg vreemd. Ja, maar iemand met schizofrenie die kan langs twee wegen uh, zelfmoord proberen te plegen. Het kan zijn dat hij een of andere stem hoort of een waandenkbeeld heeft wat hem ertoe aanzet. Dan is het vanuit een psychose. Dan mm -hmm. is een gedwongen opname vrij... Uh, nou ja, relatief eenvoudig. Het kan ook zijn, want die mensen met schizofrenie hebben ook heldere momenten... dat je op een gegeven moment overziet waar je in beland bent... wat voor verschrikkelijke hersenziekte je hebt. Dat je de balans opmaakt en dan besluit er een eind aan te maken. En dat is alweer een stuk lastiger, want dat is iets nou ja, waar doorlopend discussie over is. Hebben wij niet allemaal het recht, als we het niet meer zien zitten, ja. eruit te stappen. En dat was bij hem niet het geval. Hij had het niet door. Dat hij, uh... Ja, dat, dat, we, dat weten wij natuurlijk niet. Maar het klinkt niet alsof hij zelf zich ziek voelde... en het, het besef had dat behandeling goed voor hem zou zijn. Als jij zegt, er zijn honderden van dit soort mensen. Is, zijn er honderden van dit soort mensen... die dit soort dingen zouden kunnen doen? Nou ja, ongeveer 1% van de bevolking. Dus 160.000 mensen lijden aan de ziekte schizofrenie. En we weten dat in de psychiatrie zijn er 50.000, 60 60.000 in beeld. Ongeveer een derde. Een derde is af en toe in beeld en een derde zien we nooit. En hij is dus... Uh, uit dat derde wat af en toe in beeld is. Ja. ja, wat er gebeurt als ze niet in beeld zijn, dat weet je niet. En op het moment dat hij bloot, verward over straat rint, dan wordt er over het algemeen wel ingegrepen. Maar ja, die signalen waren er niet. Hij is zijn huis uitgekomen en heeft, heeft deze gruweldaad begaan. Maar als je op die manier schizofreen bent en je hoort ja. stemmen en hij de God en het, nou ja, het, werd allemaal, het werd allemaal steeds heftiger. Het heeft zich enorm opgebouwd. Ja. Um, blijft dit een uitzondering of, of gaan we dit in de toekomst echt nog wel vaker zien? Nou, ik denk dat we dit vaker gaan zien... omdat, omdat dit allemaal past bij het ziektebeeld. En, en, en ja, met, met, met stress en oplopende toestanden in onze samenleving... in het algemeen worden de uitwassen groter. Maar het, het is wel een risico wat bij de ziekte hoort. En die, ja, die ziekte daar... Is, is daar dan helemaal niks aan te doen? Want, ja, nou, antipsychotische medicatie. En je kan mensen dat... in. Uh, in depotvorm toedienen. Dus dan krijg je iedere twee of drie weken krijg je een injectie. Maar dan moet je wel vrijwillig, Dan moet je wel willen. Ja, dat moet dus bijna altijd onder de Dan moet je met iemand uit onderhandelen dat hij iedere week of iedere twee weken zich meldt en dan zijn prik krijgt. En dan kan hij thuis verblijven. Doet hij dat niet? Dan haal je hem op en dan breng je hem terug naar een afdeling. En nou ja, zo probeer je, uh, die mensen in, in, in behandeling te krijgen. Maar goed, je moet je ook voor. Dit is ook de groep waar. Uh, dit kabinet nu 250 euro per jaar van wil hebben als bijdrage aan hun behandeling. Dus ze willen al niet behandeld worden, dan moeten ze, ze ook nog gaan betalen. Dus het wordt er niet makkelijker op. Ik wil nog heel even iets vragen over um, het uh, onderzoek vandaag. Er was, uh, je hoorde vandaag de GGZ, de psycholoog en psychiaters, die wilden niet meewerken aan het politieonderzoek. Want die zeiden ja, medisch beroep, beroepsgeheim. Begrijp jij dat? Nou kijk, formeel hebben ze dat recht, daar valt niks op af te dingen. Ik geloof ook dat niemand dat vandaag gedaan heeft. Maar de discussie is natuurlijk gerechtvaardigd of de samenleving er niet mee gediend is. Dat dat in dit geval er wel aan wordt gegeven. En Ik kan me ook voorstellen dat je dan zegt, nou ik wil expliciete toestemming van zijn ouders. Kijk, hij heeft er geen last van als zijn dossier open gaat. Uh, zijn ouders misschien wel, dus laat, laat die dan ook hun stem. Had jij meegewerkt? Mee als jij een van deze psychiaters was geweest? Ja, ik denk het wel. Ik heb, ik heb het bij de hand gehad bij ouders... waarvan een kind zelfmoord had gepleegd. Die hadden ook het verzoek dan om zo'n dossier in te mogen zien. En dat werd dan geweigerd. En ik, ik denk, ja, dat is niet... In mijn ogen is dat niet humaan, want het kind is dood. En ouders willen alles weten over wat er gespeeld heeft. En ja, wie schaadt je daarmee? Maar in dit geval? Nou, in dit geval schaadt je Tristan niet, want die is ja. er niet meer. Dus ik denk, ja, de enige die je zou kunnen schaden zijn zijn ouders. En als die nou zeggen, nee, nou ja, wij begrijpen ook wel dat de samenleving hier een groot belang in heeft. En wij stemmen toe. Die ouders zijn niet de schuld van deze ziekte. Laten we dat nog even heel duidelijk zeggen. Dat is een hersenziekte en daar kies je niet voor. Goed, dank. Bram Bakker, psychiater, om over, het, over Tristan van der Vlis. Dankjewel. Exit Holland. Niet anders. Iedere dag vliegen we de wereld over op zoek naar de Nederlanders in het buitenland... om te horen welke opmerkelijke verhalen zij nou weer hebben. Vanavond gaan we naar Brazilië. Daar hebben ze namelijk last van bizarre explosies... Anna Dorst vanuit Rio, goedenavond. Hoi, goedenavond. Rare explosies, wat is er aan de hand daar? Ja, curieuze explosies inderdaad. Uh, nou ja, er zijn um, putdeksels die, uh, die door de lucht vliegen. Ja. Um, het is nu vanaf april ongeveer, ja, sinds een maand of drie. Uh, elke week zijn er wel drie of vier uh, putdeksels die, uh, die exploderen. Dus die schieten en, vanuit de grond omhoog? Die de, schieten uit de grond omhoog, inderdaad. Dat moet je en, niet tegen nou ja, je kop krijgen. Ik kan me voorstellen he? dat het een zware puntdeksel is, dat het niet ongevaarlijk is. En um, het wordt veroorzaakt door kortsluiting in het elektriciteit netwerk. Ja. Dus dan ontstaat er een klein brandje onder in die leidingen. En um, nou ja, die brand die, die zorgt ervoor dat het, die putdeksel heel heet wordt. En uh, dan zet hij een klein beetje uit en dan schiet hij de lucht in. En ja, er zijn dus nu al een aantal mensen met brandwonden het ziekenhuis in. En er uh, is dus zelfs al één mevrouw die is uh, overleden aan uh, verwondingen. Dus, uh, nou, ja, want die krijgt, dat ding, die krijgt dat ding tegen haar hoofd aan. Ja, precies. Ja, ja. En heb jij het wel gezien dat zo'n putdeksel explodeerde? Ik heb het in één wijk gezien, want het, is, het gebeurt over heel uh, Rio, over de hele stad verspreid. En ik heb het hier in Copacabana heb ik het gezien dat het net was gebeurd. En dus daar werd het verkeer werd allemaal omgeleid. En daar had het bij, uh, ook bij schade in een winkel uh, gezorgd. Want nou ja, die was door de ruit heen gegaan. En nou um, ja. Het is echt raar, want het een bedrijf die komt niet echt met een verklaring waar die kortsluiting nou door komt. Dus dat is uh, ja. ja, mensen het, zijn daar wel boos over. Als het Nederland was geweest, hadden we dat natuurlijk al lang opgelost. Maar daar duurt het opgelost, ietsje langer. Ja. <laughs> er ja. wordt, wordt er wel iets ja. aan gedaan, of niet? Ja, er wordt, nou ja, sinds deze week doen dus ze al drie maanden aan de gang. En sinds deze week gaan ze dan nu toch maar preventief uh, alle putdeksels uh, onderzoeken of er iets aan de hand is. Ja, of ze alles eraf halen, er een, lijkt mij. Ja, precies. Nou ja, wat, wat zij zelf zeggen is, um, is dat het komt door dat mensen sigaretten op een putdeksel gewoon. Nou ja, dat, dat kan gewoon niet, want ja. het zou dan wel heel toevallig zijn dat het nooit eerder is gebeurd en dat het nu sinds drie maanden opeens overal gebeurt. Ja. Dus um, wat mensen vooral beweren is dat het energiebedrijf uh, waarschijnlijk te goedkoop materiaal heeft aangeschaft en het dus ja, voor duur heeft verkocht. Ja. En uh, dus dat dat nu allemaal voor problemen aan het zorgen is. Omdat het gewoon te goedkope leidingen zijn geweest. Slecht materiaal. Echt... Ja. Anne Dorst, pas op voor die putdeksels daar in Rio. Dankjewel. Oké. Okay. <laughs> is goed. Oké, okay, doe. Crystal Fighters. Sorry met pluizen. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for...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 Fighters, dus blauzen. Ja, sorry, klopt. Ik kijk nog even op mijn blaadje. Heet hij wel echt zo? Ja, hij heet echt zo. Goed, dan. Politieke partijen die maken elkaar uit voor rotte vis. Waarschuwingen dat de geldkraan echt dicht gaat. Die vliegen je om de oren. En rekeningen worden niet meer betaald. In Amerika draait de politiek nog eigenlijk maar om één ding. Kan de overheid zijn rekeningen nog wel betalen. En in het ergste geval gaat Amerika failliet. Nou, in een persconferentie sprak president Obama vandaag de weinig bemoedigende woorden. This is not pleasant. Het you know, it is, it is hard om mensen te vertellen om harde dingen te doen. Dat betekent van bedrijven en verkeerde rekeningen. De reden waarom we een probleem hebben is dat mensen hard dingen voelen. En ik denk dat het nu de tijd is om het te gaan doen. Ja, Obama klinkt natuurlijk altijd vrij relaxed. Dus het is niet dat je de paniek in zijn stem hoort. Maar het gaat over serieuze zaken. Even in het kort het probleem. Um, in de VS mag de staat maar de Staten maar een maximale schuld hebben van... dat is nog best veel hoor, ruim 14 biljoen dollar. 14 met 12 nullen. Nou, dat plafond dat komt heel erg snel dichtbij En daarom wil Obama nu uh, dat schuldbedrag verhogen... zodat hij meer kan lenen en zodat hij dan dus... alle rekeningen van de Staat kan betalen. Maar dat gaat niet zomaar zonder slagstoot. Hier in de studio Amerika-deskundige Frans Verhagen... en Teunissen Brozens, econoom bij de ING. Heren, een hele goedenavond. Hoi, goedenavond. Voor jullie wel, voor Obama niet. Net... Oh, je valt reuze mee. Nou, nou, nou, nou. Um, hoe serieus is het probleem nu? Want de, de, die schuld verhogen... want, he, want ze moeten mm. meer geld lenen... want dan kunnen ze de rekening betalen. Dat is al, geloof ik, al meer dan 70 keer gebeurd. Ja, dat gebeurt herhaaldelijk onder Republikeinse presidenten... onder de Democratische presidenten. Dat is nooit een probleem. Maar waarom is het nu wel een probleem? Nou, daar, hebben ze, daar hebben de Republikeinen een showcase van gemaakt. En het was heel leuk dat je dat je een stukje van Obama liet horen. Want hij zei twee dingen. Er moeten twee moeilijke dingen gebeuren. Namelijk, we moeten bezuinigen... En we must increase revenues. We moeten meer inkomsten hebben. Dat betekent belasting verhogen. Dus Obama heeft het mes neergelegd en tegen de republikeinen gezegd: Ik wil best bezuinigen, jongens, zelfs wel 4 biljard. Maar dan maar moeten dan jullie we... ook wat teruggeven. En dan gaan we ook die belastingen voor die rijken weer verhogen. En dan gaan we wat rare voordeeltjes ja. voor privéjets en zo terughalen. En, daar en dan zijn kunnen de... we wel verder misschien. En daar zijn die republikeinen dan niet meer niet zo dennerend gelukkig mee met de belastingen verhogen, want daar houden ze niet van hè, in Amerika. Nee, terwijl uh, als je kijkt naar de belastingen, die zijn in Amerika eigenlijk heel erg laag. Hè? Als je dat vergelijkt met andere landen. Uh, Iets van uh, 9% geloof ik, 9,3. Ja, het is, het is niet wel bijzonder laag. Hè? Ja. Het is uh, maar de helft ongeveer van wat uh, bijvoorbeeld in Nederland aan belastingen wordt geheven. Als je dat over de hele economie uh, verdeelt. Uh, en vorige president Bush heeft in 2001 de belastingen verlaagd. Uh, dat heeft hij later nog een keer gedaan. En door de economische crisis zijn die belastinginkomsten nog verder ingestort. En daardoor zijn die inkomsten nu heel erg laag. En het tekort van Amerika is bijna 10% van de BWP, van de economie. Nou, dat klinkt heel abstract. Maar als je dat even doorrekent, van iedere 100 dollar die de Amerikaanse overheid uitgeeft... Mm -hmm. komt er maar 60 dollar binnen aan belastinginkomsten. En de rest, 40 dollar, van iedere 100 dollar die ze uitgeven, moet dus geleend worden. En dat geeft dus ook meteen aan, daardoor loopt je schuld heel snel op... Ja. maar dat geeft ook aan, als dat plafond niet verhoogd wordt op 2 augustus... dat er dus heel hard bezuinigd moet worden. Want dan kan die 100 dollar dus niet worden uitgegeven... dan kan er nog maar 60 dollar worden uitgegeven. Ja. Dus dat, dat gaat veel pijn doen. Maar dit, dit simpele rekensommetje kunnen ze daar in Amerika ook wel maken. Hè? Er ja, gaat veel politiek. meer uit dan erin komt, dat is nooit slim. Um, wat, is er nou, wat gaat er gebeuren, want op 2 augustus wordt er dus gestemd... Mm -hmm. over mogen we nou nog meer lenen of niet... Wat gebeurt er als. Want het is echt. iets crisis, hè, dit keer. Ik bedoel, dit zal zoveel keer gebeuren. Maar dit keer is het echt spannend. Omdat uh, de Republikeinen. een meerderheid hebben. in het Huis van Afgevaardigden. Ja. kunnen ze tegenstemmen. Wat kan er gebeuren. als op twee. op twee, dus dit niet doorgaat? Als ze tegenstemmen, bedoel je. Ja. ja, dan krijg je inderdaad. dus dat er geen geld is. Dus dat de overheid. Uh, de, die kan de ambtenaren niet betalen. En als je dan een parke gaat dicht. De AOW wordt niet betaald, de uitkeringen worden niet betaald. Alles waar de overheid, de federale overheid in dit geval, uh, geld aan besteedt. Homeland Security, die leiden je allemaal staan te checken bij het, uh, op het vliegveld. Hebben ze geen geld meer voor? Dat is wel prettig dus dus het schiet Dat schiet het zou het prettig zijn, op. maar ja. het gevolg zal zijn dat de vliegvelden dicht gaan. Dus het kan allemaal heel de gevolgen hebben. Maar er komt natuurlijk een deal. Je kent die Amerikanen, ze doen het altijd op het laatste moment. Uh, twee voor twaalf. Komt er een deel, laten we zeggen, van drie miljard bezuinigingen en toch een beetje belasting verhogen. Want uiteindelijk... Ja, Want jij zegt op dit moment, het is gewoon een spelletje van de Republikeinen... dat ze dit even lekker tegenhouden. Nou, het is een spelletje van beide kanten, hoor. Uh, maar de Republikeinen hebben zichzelf in de vingers gesneden... door een 4-biljard-budget uh, neer te leggen, waarin een begroting neer te leggen... waarin, voor de komende 10 jaar overigens, hoor... waarin onder andere Medicare, dus de medische zorg voor bejaarden... en de AOW zou worden aangepakt, zou worden teruggedraaid. Dat vinden kiezers niet leuk. En dat, daar hebben ze eigenlijk heel dom aan gedaan. Maar daardoor kunnen de democraten gewoon zeggen... jongens, beste kiezers... Wij willen best 4 miljard bezuinigen. Maar weet je dan wel dat jullie gezondheidszorg en jullie AOW omlaag gaat? Zouden we niet een beetje belasting verhogen voor die vreselijk rijke mensen... die alles van Bush hebben teruggekregen? En dan praten we over inkomens van boven de 250.000 dollar. Dat zijn de mensen die, die dat, iets meer belasting gaan betalen. Het gaat over betalen. die schijf. Het gaat ja. over de hoogste schijf. En die hoogste schijf is 34 procent en die kan naar 39 procent. Dat was je eerst ook. Dus we hebben het over 5 van het inkomen van mensen boven de 250.000. Dit is echt absurd. Dat daar de zaak op zou vastlopen, maar het is een principiële zaak voor de Republikeinen. Die hebben zichzelf in ja, vastgebeten in geen belastingen en dan kunnen ze niet meer vanaf. Wat is nu? Um, die hebben zich vastgebeten in geen belastingen. Daar hebben we het net even kort over gehad. Maar waarom kan iemand dat kort leggen? Waarom doen die Amerikanen toch zo ongelooflijk moeilijk over een klein beetje meer belasting betalen? Want dat zit echt heel diep in hun wezen, geloof ik. Het, het zit er heel diep in en het punt is inderdaad dat mensen uh, hebben ook geen be besef, uh, veel Amerikanen, van de relatie tussen de belastingen en wat ze krijgen van de overheid. En want aan de ene kant zijn mensen, uh, vooral mensen die op de Republikeinen stemmen, en zeker de Tea Party, he, die nu zo uh, populair aan het worden is, uh, die roepen minder belasting, uh, minder belasting. En anderzijds zeggen ze ook, uh, regering, uh, hou uw handen af van mijn uh, zorgverzekering. En wat ze niet beseffen is dat er uh, uh, uh, een groot deel van de, de zorg wordt betaald door de overheid. En dus enerzijds willen Mensen vasthouden aan programma's waarvan ze blijkbaar niet eens beseffen dat die van de overheid zijn. En anderzijds willen ze zo min mogelijk belasting betalen. Nou, ja, we zitten nu in de politiek met partijen die dat proberen te, uh, te realiseren. Maar ja, dat kan dus niet. Nee, dan ontstaat er gewoon een tekort. En ja, je, je weet waar de Tea Party zijn naam aan dankt. Aan ze... de Boston Tea Party in 1773. Aan toen de Boston de Engelse... Tea Party ja. 1773. Ja, dat kwam omdat de Engelsen de belasting op thee hadden verhoogd. Dus het is altijd over belastingen gegaan. Ik we al die tijd daar ja. in het water. Dus het gaat altijd ja. over belastingen. Ja. En achter belasting ligt natuurlijk de overheid. Zowel een kleinere overheid. Ja, dat zit er allemaal achter. Maar is het... Um, um, in, in, hoe, in welke mate is het... Bedoel, de volgend jaar zijn de verkiezingen. Dit, in welke mate is dit allemaal partijpolitiek? Dat, ze, dat iedereen zijn hakken in het zand zet... En, ja, het is, het is alleen maar partijpolitiek. Hè? Maar het ja, is... maar in welke mate denken ze al? Ja, we moeten nu even. Hè, we, we, ik ben een Republikein en ik ga ja. mijn vuist op tafel slaan. Die belastingverhoging komt er niet, want ik voel alweer de verkiezingen nou, ik, in, in. Ik heb het, in, het gevoel dat het in Amerika eigenlijk voortdurend verkiezingstijd is. Hè? Want je hebt natuurlijk iedere vier jaar presidentsverkiezingen, maar daarnaast wordt eigenlijk iedere twee jaar een deel van het congres opnieuw gekozen. Dus je hebt iedere twee jaar. Uh, zijn er wel verkiezingen. Dus we hebben nou november vorig jaar verkiezingen gehad. Uh, maar we zitten nu alweer uh, beginnen alweer de nominaties voor de voor de presidentskandidaten. Dus het is bijna voortdurend verkiezingsstrijd. Voor de Republikeinse kandidaten. En daar gaat het ja. dus om. Hè. Die zitten elkaar vliegen af te vangen, wie het beste belastingen kan verlagen. En wie het meest overtuigend overkomt, dat hij dat nooit zal doen. Maar ja, straks, jij zegt net zelf, die deal komt er heus wel. Amerika die deal Laat... komt er wel. En de volgende president, ook als het Republikein zal zijn, zal belastingen moeten gaan verhogen. Maar die deal komt er dus toch wel. Is dat dan niet hoe dan ook uh, straks dit heel slecht nieuws voor wie dan ook de Republikeinse nominate wordt. Ja, behalve de wat meer gematigde Nominee? mensen als Romney. Nou, we hebben nog niet die hele lijst laten passeren. Maar hm. zo iemand als mevrouw Beckman, of Palin, Sarah Palin... Ja, die zullen zeggen dat er uitverkoop gehouden is in Washington. Stem op mij, ik zal het allemaal anders doen. En er zijn een paar gematigde kandidaten die daar zullen zeggen... van ja, het kan niet anders, op een gegeven moment moet je toch ook de tering naar de neering zetten. Wat betekent dit voor Obama, voor hem nu? Hij heeft nu uh, voor het eerst echt naar de bevolking toegezegd van dit is de deal die ik wil. En, en hij heeft het leuke is dat dit de Republikeinse bedrag heeft genomen. 4 miljard, welk bezuiniging in de komende 10 jaar. En de Republikeinen hebben teruggekrabbeld. Die zeiden van ja, maar 4 miljard, dat kan niet zo. doen. dan maar 2 miljard. Ja. En nu zegt Obama ja, hou eens even jongens, maar we gaan met die 4 miljard verder. Dus eigenlijk, ik moet zeggen dat Obama het tot nu toe niet zo vreselijk goed had aangepakt, maar hij probeert nu wel even de zaak. Naar zich toe te trekken. Of je, of je dat allemaal lukt, dat weet ik niet. Maar politiek zit hij denk ik nu, wat je noemt, in de driver's seat. Hij, uh, hij heeft de Republikeinen een beetje klem. Hoe, hoe uh, spannend is dit nu als je dit vergelijkt met uh, alle landen waar wij in Europa over praten? Griekenland, uh, Italië, Portugal, Ierland. Ja. Economisch gezien is het eigenlijk helemaal niet spannend. Hè? Want als je kijkt naar de schuld van Amerika als percentage van die economie. Uh, nou, die zitten rond 65 procent, BWP, 65, 65 van de economie. Nou, dat is ongeveer het niveau wat Nederland heeft. Het is minder dan Duitsland. En het is minder dan de helft van de schuld van Griekenland. Dus economisch gezien is er geen enkel probleem. Uh, Amerika kan gewoon zijn schulden betalen. En dus het geeft maar aan dat dit een puur politiek probleem is. Men weigert die belastingen te verhogen. Uh, economisch gezien is er eigenlijk niks aan de hand. Maar als ze er inderdaad niet uitkomen voor 2 augustus... Uh, ja, dan dreigt er wel degelijk een nieuwe recessie in Amerika. Hè? Als, als ambtenaren, federale ambtenaren, geen salarissen meer krijgen... als de aow uitkeringen niet meer volledig betaald worden... als de zorg niet meer betaald wordt... Uh, ja, dan komt dat de land uh, eigenlijk krakend en piepend tot stilstand. En die grap hebben de republikeinen in 1995 al een keer uitgehaald... weet je nog? toen Gingrich ook zei van nou, dan gooi de overheid maar dicht... in plaats van belasting. Ja. Dat is hun heel slecht bekomen. Dat uh, vonden de burgers niet leuk toen ze ineens ontdekten... waar ze eigenlijk de overheid allemaal voor nodig hadden. Maar ja, in Californië is het laatst ook goed gegaan, toch? Dan schrijf je gewoon een briefje uit Aha. met IOU. Ja, Infos, ja, maar dat eh, gaat helemaal simpel. niet goed. In Californië is de werkloosheid 13 procent, mede daarom. En zo simpel is het dit keer niet. Want inderdaad, bij Californië uh, ja, was dat al heel erg lastig. Maar we hebben het nu natuurlijk over de landelijke overheid. Uh, dus, en daar worden echt salarissen niet meer uitbetaald als het misgaat. Uh, dus ja, dat wordt echt... Uh, ja, recessie is echt wel het laatste wat Amerika op dit moment kan gebruiken. Want het gaat er al niet goed. Uh, en een gaat Amerika vereert of niet? Ik denk het niet. Ik denk dat 1 uh, minuut voor 12 op 1 augustus uh, dat er een deal ligt. En jij, Frans? Nou, er valt niks te verliezen door te zeggen dat ze niet failliet zullen gaan. <laughs> Goed, we gaan het zien. Wat denk jij? Uh, we moeten verder. Frans vraag van thuis Dus Dank jullie wel. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja ja, tot slot nog. Waar maken de deelnemers van ons poeltje interessante beinners zich zoal druk om? Te beginnen met vandaag met Olympisch kampioen Mark Duiterd. Man, man, wat een hectische toer de Frans is er toch? Er is al veel over gezegd, maar uh, voor mij zijn uh, wielrenners, uh, waren het al helder, maar uh, nu nog des te meer als je ziet wat uh, vooral Johnny Hoogland meemaakt en uh, Robert Geesing natuurlijk ook. Ik wens ze alle sterkte toe en ik uh, hoop dat ze erdoor komen en nog gaan vlammen. Ik ga vanavond hier in Friesland samen met een paar welbekende oudschaatjes lekker barbecuen. En dan de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Steeds valt me weer op hoe Randstad georiënteerd we in dit land zijn. Bijvoorbeeld de media. Het is dan ook niet gek volgens mij dat mensen andere kanten op beginnen te kijken. Ook over grenzen heen. Vanuit Maastricht ben je bijvoorbeeld zo in Parijs. En vanuit Groningen in anderhalf uur met een rechtstreekse bus in Bremen. Dames en heren, hoofdredacteuren. U woont er misschien niet, maar heel veel anderen wel. Niet in de Randstad. En dan als laatste topontwerper Hans Ubink. Hebben jullie dat nou ook? Zo'n zomerreces. Het ontneemt je de kans om op alles te kankeren. Want de manier waarop ze met cultuur omgaan, alsof ze een regenwoud kappen. Het komt echt niet meer terug. Je, dat kan nu gewoon niet. Want ze zeggen er niets meer over. En ja, misschien doen ze dat wel, maar dan bij snekbaar het worstje. In Benidorm of zo. Waar ze Nederlandse muziek draaien, Nederlands eten te eten hebben. En altijd mooi weer. Gezellig. Ik verheug me nu alweer op de thuiskomst van onze gewaardeerde politici. Ja, dat waren de drie banners voor vandaag. Over wat uh, hun zoal bezighoudt morgen. Dan uh, kan je Ruben Heijn met zijn Nederlandstalige van, versie van Elephants... vinden op bnntoday.nl en op facebook.com bnntoday. Zometeen de avondetappe met Jeroen Stomphorst. En wij zijn er morgen weer.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 Dit is Radio 1.